6 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. De Egyptische regering doet toezeggingen aan oppositie. Moslimbroederschap sceptisch over gesprek met de regering. Een auto geraakt door beton op A76. Het weer, wolkenvelden. Het is overal droog. Temperatuur ligt tussen 8 graden op de wadden en 11 in het binnenland. In de kustgebieden waait het hart. In het noordwestelijk kustgebied is het af en toe stormachtig. Ook morgen nog veel wind, dan wordt het 10 graden. Morgenavond gaat het regenen, dinsdag zonnig en rustiger. Op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo zijn nog steeds duizenden mensen bijeen. Terwijl zij doorgaan met protesteren tegen president Mubarak en voor democratische hervormingen... wordt er achter de schermen gewerkt aan een politieke oplossing. Vice-president Suleiman heeft gesproken met verschillende oppositiebewegingen, inclusief de moslimbroederschap. Sander van Horen in Cairo. Sander, er is dus gepraat vandaag over een politieke oplossing. Ook met de moslimbroederschap. Wat is daar uitgekomen? Daar lijkt uitgekomen te zijn dat er een commissie gaat komen... die gaat kijken hoe de grondwet aangepast moet worden. En dat die aangepast moet worden, daar is de hele oppositie het wel over eens. Daar is uitgekomen dat de gevangenen van de afgelopen week... dat die worden gelaten. En uh, daar is uitgekomen dat... De noodtoestand waar Egypte al decennia onder leeft, dat die zo snel mogelijk moet worden afgeschaft. Dat zijn de toezeggingen waarvan de regering in elk geval zegt dat ze ze gedaan heeft. Eén belangrijke toezegging mis ik, dat Mubarak meteen opstapt. Ja, en dat is dan meteen ook de basis van de verwarring. Want dat was wat de demonstranten op het uh, Tahrirplein als eis hadden gesteld. En in hoeverre dit gesprek nou betekent dat ze van die eisen afzien naar nou, de moslimbroeders, die zeggen bijvoorbeeld helemaal niet. Wij zijn gaan praten, we hebben over een weer eisen en verwachtingen op tafel gelegd en dat was het ongeveer. Dus de status van die gesprekken, het is buitengewoon lastig om daar een vinger achter te krijgen. Al was het maar bijvoorbeeld doordat niet alle oppositiepartijen daarbij waren. Zelfs degene die uh, door de oppositie naar voren was geschoven als kopstuk, Mohammed al Baradei, die heeft er vandaag ook niet bij gezeten. Dus het is buitengewoon schimmig op dit moment. Zegt al Baradei niet mee omdat hij niet is uitgenodigd? Dat weet ik niet op dit moment. Nee, ik uh, ga ervan uit dat hij is uitgenodigd. Hij was het kopstuk van uh, de oppositie onder andere namens uh, de moslimbroederschap. Dus ik ga ervan uit dat hij wel was uitgenodigd. Maar hoe dat precies zit, nogmaals, het is uh, verschillende geluiden hoor je daarover. Omdat, uh, een van de redenen waarom dat zo is, is dat die oppositie natuurlijk zo verdeeld is. Al die bewegingen op het plein. wie voert nou precies namens welke beweging het woord? Wie gaat er nou precies met de regering praten? En wie heeft nou precies... Welke verwachtingen? Het is buitengewoon lastig op dit moment. Ja, het is dus heel schimmig. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat die betogers op het Tagrierplein... en ook in andere steden van Egypte hier tevreden mee zijn... en hun boeltje pakken. Wat denk jij? De, de, je hebt uh, natuurlijk een grote groep mensen die zeggen... laten we hier genoegen uh, meenemen. Maar de mensen die op dit moment nog op het plein zijn... Uh, dat is uh, toch wel weer meer trouwens hoor, dan in het begin van de dag... toen iedereen dacht... Is dit nou nog wat er gaat komen? Nee, de middels zijn het er wel weer meer. En dat zijn de mensen die zeggen, kijk, we kunnen intussen best praten, maar uiteindelijk moet er wel wat veranderen. Moet die regering niet alleen dingen beloven, maar ze ook implementeren. En een van de belangrijkste dingen die die regering moet implementeren is dat meneer Mubarak aftreedt. Ja, dat is nog steeds een hele duidelijke eis natuurlijk. Ja. Er waren dus nog veel uh, demonstranten, er zijn nog steeds veel demonstranten op het Tahrirplein. Toch kun je zeggen dat het uh, normale leven in Cairo op de eerste werkdag van de week in Egypte weer op gang is gekomen. Hè? Waar merkte je dat ja. aan? Nou ja, als je door de stad rijdt, bijvoorbeeld uh, rondom het plein en in de straten naar het plein toe, dat er steeds meer winkels uh, meer open gaan, uh, dat het verkeer toeneemt, dat je gewoon in de ouderwetse files uh, staat, dat de banken uh, weer kortstondig even open geweest zijn en dat er weer geld in de pinautomaten zit, waardoor daar hele lange rijen voor staan. En ik denk ook dat een van de redenen is dat het op het plein zelf... Uh, lange tijd rustig uh, is gebleven. Omdat ook daar natuurlijk mensen gewoon geld moeten niet... en even wat boodschappen moeten doen. En dus zag je dat het pas echt ruim in de middag weer drukker begon te worden. Uh, we hebben het hier ook al, en ook niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten... over een volksopstand in Egypte. Jij zit er nu al een paar dagen... Ervaar je dat nog steeds als een volksopstand, of is dat een soort status quo waarbij het wacht is op, op, op, een, op een doorbraak die nu nog niemand ziet? Ja, het is uh, de angst van de demonstranten hè? heel duidelijk dat ze het momentum kwijt zijn. Dat ze uh, niet meteen grote groepen mensen blijvend op de benen hebben gehouden. En dat ze daardoor het initiatief langzaam kwijt zullen raken. En het is ook wel wat, wat mensen die je, uh, erover spreekt zeggen dat bij een echte volksopstand zie je dat dag na dag. dag die aantallen alleen maar groeien totdat het gewenste doel bereikt is. Nou ja, als je die definitie aanhoudt... Dan, dan is dit meer een serie van hele lange demonstraties... waarbij volgens nog onduidelijk is... of en in hoeverre dat tot uh, wijzigingen gaat leiden. Sander van Horen, dankjewel. Sander van Horen in CAIRO. Um, mensen die de afgelopen dagen zijn opgepakt... worden dus vrijgelaten, belooft de regering. Uh, eerder vandaag ging Sander van Horen naar een kantoor... van mensenrechtenactivisten in CAIRO een plek waar donderdag een inval was. Het is een paar trappen op naar het Hisham Mubarak Mensenrechtencentrum... en we gingen er eigenlijk naartoe om ze te vragen... hoe zij nou vinden dat het verder moet... nu er intern binnen die demonstranten zoveel discussie is... over moeten we doorgaan of moeten we genoegen nemen nu met hoe het is... Maar op het moment dat we daar binnenkomen is er eigenlijk maar één iemand. En al snel zien we waarom. De kamers daarachter die zien eruit alsof er iemand flink aan het zoeken is geweest. van de Afgelopen donderdag vertelt de man, zijn ze hier binnengekomen? We weten nog altijd niet precies wie. Of het mensen van de regering waren, of knokploegen... of in hoeverre ze dan door die regering zijn aangestuurd. In elk geval, ze hebben heel veel meegenomen. Dossiers, geld hebben ze meegenomen. Maar ze hebben ook vier mensen meegenomen, waaronder onze directeur. Stapels papier liggen er op de grond... Ik zie nog wel computers staan, maar dat moet ik eigenlijk wat uh, preciseren. Dat zijn de monitoren die ik uh, zie staan. En uh, nou ja, de, de, de ontvangskamer is dan nog wel een beetje toonbaar, maar er staat ook weer een andere man schoon te maken. Maar die kamers daarachter. Ja, het is een grote woestenij. En de man die zegt ook dat de kamers van de advocaten bijvoorbeeld. Het is een mensenrechtenorganisatie die bijvoorbeeld mensen ondersteunt die gevangen zijn genomen, juist bij demonstraties. Nou, die kamers die zijn helemaal onbruikbaar. Gaan een andere zijkamer in? De deur is helemaal kapot. Het meest erge, zegt hij, vind ik nog wel dat al onze dossiers weg zijn. Ik bedoel, een laptop kun je vervangen, maar dossiers, we kunnen ons werk eigenlijk niet meer doen. Ik ga de Als nog weer een andere kamer, de kamer van de financieel directeur, waar ze ook andere dingen hebben meegenomen, maar bijvoorbeeld ook televisies. En dit is precies wat je ook op het plein hoort, het Taghierplein. Mensen die bang zijn dat als de demonstratie afloopt, dat ze dan in één keer allemaal opgepakt worden, omdat bekend is wie ze zijn. Als ik naar buiten loop, zegt hij... Eigenlijk is het niet eens de dossiers het ergste... maar het ergste is dat ze onze advocaten hebben meegenomen. En Dit zal een van de tests zijn voor het Egypte de komende tijd. Als de demonstranten van het plein af zijn en er misschien politiek gepraat wordt... hoe gaat het met deze mensen aflopen? Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. In Waalwijk is een drugslaboratorium ontmanteld. Het amfetamine lab in Waalwijk was tijdens de inval in vol bedrijf, zegt de politie. De regionale recherche van de politie Midden-West-Brabant heeft vannacht in Waalwijk aan de Tuinstraat een amfetamine laboratorium aangetroffen. Nou, er zijn ook een grote hoeveelheid grondstoffen en andere chemicaliën daar gevonden. Inmiddels zijn in verband met dat onderzoek vijf arrestaties verricht. Het duurde een groot deel van de nacht om de spullen voor de productie van de chemische drugs weg te halen.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 waarin de demonstranten eisten dat de regering zich harder opstelt tegenover Cambodja. Een jonge automobilist is gisterochtend vroeg in Limburg aan de dood ontsnapt... toen zijn auto werd geraakt door een stuk beton. Iemand gooide vanaf een viaduct over de A76 bij Spouwbeek... een stuk trottoirband naar beneden. De auto werd geraakt op de voorbumper. De 18-jarige Vlaardinger bleef ongedeerd, zette zijn auto langs de kant van de weg. Hij heeft veel geluk gehad, zegt de politie. Nou, de auto die was zodanig beschadigd dat hij die, dat die niet meer kon rijden. Die is afgevoerd. Maar uh, de wintersport uh, is doorgegaan voor die meneer. En uh, ik hoop dat het hem goed bevalt. Ja, die meneer was op weg naar de wintersport. Hij kon gelukkig met iemand anders meerijden naar zijn vakantieadres. Een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog... veroorzaakte vandaag enige opwinding in de voorstad van Parijs. 6500 mensen werden geëvacueerd omdat de bom onschadelijk moest worden gemaakt. Die was eind vorige maand gevonden tijdens graafwerkzaamheden. De Franse explosieve opruimingsdienst had een paar uur nodig om de klus te klaren. Daarna konden de 6500 omwonenden weer naar huis. Sport. In de Eredivisie is Twente op gelijke hoogte gekomen met koploper PSV. Twente kwam op bezoek bij Utrecht niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Treder Prudom beruste in het puntenverlies. Hij heeft nu eenmaal veel blessures in de selectie. Zo is het, we wisten dat. En we hebben geprobeerd om, om, om, om te winnen ook met onze mogelijkheid. We wisten, dus iedereen wist dat Ruiz dat de hele wedstrijd niet kon spelen. Maar niet, niet iedereen wist bijvoorbeeld dat Janko ook niet de hele wedstrijd kon spelen. Daarom een beetje die, die schema, 45 minuten voor iedereen... En dan hebben we ook uh, ja, de, de pech gehad om, om Tindali deze morgen te verliezen. En, en we moeten constant een beetje schuiven. Twente en PSV hebben nu beide 47 punten. PSV is koploper omdat de ploeg een beter doelsaldo heeft. Beide ploegen, beide ploegen hebben een voorsprong van drie punten op Ajax. Groningen staat vierde. Groningen boekte een monsterzege op Willem II, het werd 7-1.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 En daarnaast is hij met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Volgens zijn team, Lotus Renault heeft hij diverse botbreuken in zijn rechterarm, hand en been. de hoofdpunten van het nieuws nog eens. In Egypte is de oppositie sceptisch over het eerste rondetafelgesprek met de regering. De moslimbroederschap was het minst enthousiast en besluit morgen over verdere deelname aan de besprekingen.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 De stem van het water, met zijn eeuwige rampen, gevreesd en gehoord. Nou, daar zit er een. Pieter van der Wiel. Ja, welkom binnen de muren van het instituut. Het gaat vandaag over water en vooral over de zee. We zoeken contact met Groningen aan de andere kant van de lijnverbinding. Vinden we Gert-Jan Klontje en Bert de Boer. Want die werken allebei bij de Koninklijke Nederlandse Renningsmaatschappij. Respectievelijk van Schiermonnenkoog en Lauwerzoog. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het was een beetje storm dit weekend, maar dat was voor jullie natuurlijk nog echt helemaal niks. Nou, nee. we zijn wel het een en ander gewend. Ja, wat is de ergste storm die je zich kunt herinneren? Dat was uh, uh, 1, januari, of 1 november 2006. En wat is er toen gebeurd? Nou, toen raakten er uh, verschillende platbodems uh, in de problemen. En uh, daar hebben wij onze hulp aangeboden. En die hulp werd, neem ik aan, ook aanvaard. Uh, ja, dat kan je wel stellen. <laughs> ja, hoe is dat gegaan? <laughs> Vertel eens. Nou, dat was zo. Het was uh, 30 oktober in de middag. En waar we hier over praten, dat is een, uh, een, een bruine vlootploeg. die uh, een slag in de rondte maakt elk jaar. En daarmee navigeren ze op een ouderwetse manier. Dus daar heb je geen uh, file-chef gebruik, dat is via de kaart vier Kompas, en verder helemaal zonder uh, iets aan te roepen... dat mogen ze dus op, op, op dit gebied niet. Dus ik was op een steiger bezig en ik zie die vloot aankomen uit het westen. En ik bel met zeeverkeerspost Schiermerico... van ik wist uh, dat er die avond een Noordwest 9 zou komen, 8 tot 9. En ik uh, zeg tegen hen, de, uh, deze ploeg die gaat naar Lauwersoog Oog toe. Ja, hij zei, dat weten we niet, want we krijgen er helemaal geen contact mee. Nou ja, ik zei, dan wachten we het af, dan zien we het straks wel. Dus die ploeg die kwam doorzetten en die komt in het Zoutkampenlaag. En daar zien we tot uh, onze verbazing dat er een paar... die gaan naar uh, de veerstijger van, uh, van Schiermond en Koog toe. Maar ik zie ook uh, eentje, tenminste de later de tweede... zie ik richting Noordpool de Dat is onder de Groningen-Kustlands, de Oost in. En toen heb ik nog een keer met hun gebeld. Ik zei, jongens, ik zei, hebben hun wel door wat voor weer eraan zit te komen? Ja, hij zei, het blijft bij deze, want hij zei, wij krijgen er geen contact mee. Dus zo zijn wij uh, weggegaan en uh, ik zeg tegen 's s'nachts uh, toen we op bed gingen, ik zei, uh, als je straks alarm krijgt, dan moet je maar vanuit gaan dat het tafel is. En s'nachts om één uur, uh, daar ging het alarm af. En toen dacht ik zelf, nou, we zullen naar uh, de veer stijgen moeten, want uh, het water zal wel al op die hoogte wezen dat... Uh, het spul eronder staat. Maar nee, het was niet zo. Op onze peetje stond uh, schip in nood. Dus ik contact opgenomen met de zeeverkeerspost En die meldde dat bij Noordpool de risico in problemen zat. En die met het anker en al aan het krabben was. Krabbend anker is dat het op de grond niet meer houdt. En voor de storm uit naar de dijk uh, begon af te drijven. Dus wij... Uh, als de donder zien dat we in de auto deze kant op kwamen en naar de veerstijger... ik had ook onze tweede ploeg, dat is de, die vaart dan op een, een veel kleiner reddingboot... dat staat op een kar. Die had ik gewaarschuwd, want ik had gedacht dat de stijger er al onder zou staan. Maar tot onze stomme verbazing was er eigenlijk uh, helemaal niet van die na... dat je zei van, nou, uh, daar hebben we straks problemen mee... Dus wij konden eigenlijk heel droog gewoon met de auto naar de stijger rijden. We hebben die auto wel voor alle zekerheid er af laten halen. En wij zijn losgegaan richting Lauwersoog. Oog. Maar onderweg toen, ik vertrouwde het toch niet. Ik denk, ik vraag ook de jongens van Lauwersoog Oog erbij. Want mocht het wel uit de hand lopen, je weet nooit wat je precies aantreft. Dus die zijn toen ook opgepiept en wij zijn doorgezet. Nou moet je, als je dat stukje van Lauwers Oog ziet naar uh, Noordpool de Zeil, dat moet je eigenlijk in een half uur beschrijven. dat we daarover gedaan hebben. En wat er toen gebeurde, dat, dat heb ik in, in mijn dertig jaar dat ik bij de KNRM zit. eigenlijk nooit meegemaakt. Wij zeiden ook tegen elkaar: het is net of verslechtert het weer. en verslechtert de zeegangen in een hele korte tijd. En eerst dan, dan zeg je, nou ja, het zou een bui wezen. Maar dan zie je gewoon wat er gebeurt. Je, het, het water begon omhoog uh, uh, te komen, begon te spuiten. Het, het, het werd allemaal onzichtbaar. Je zag helemaal op laatst niks meer. En als je dan bij uh, de stroomgaten komt van de, van de eilanderbalg en de lauwers... dat zijn gaten die vanaf de Noordzee uh, door kunnen zetten... daar kregen wij gewoon met brekers te maken. En brekers zijn als een golf die hoogte krijgt dat die begint om te vallen. Nou, dat heb ik op het Wad naar noord gezien. Wij zijn met, met op het Wad wel met in geweest, ook in zeil. En dan had je wel grote golfslag, maar niet wat, wat hier stond te gebeuren. Dus ik zei ook tegen die kustwacht, ik zei, uh, jongens, wat, wat, wat is hier allemaal aan de hand? Hij zei, het is niet te geloven, maar wij zitten hier naar dat waterpeil te kijken. Hij zei, en dat gaat... Ongelooflijk. Eigenlijk hebben we zo'n zo curve maar... nog nooit gezien. Die gaat gewoon recht omhoog. Maar u, u was op, op weg mee. naar die boot. En, en uh, hoeveel mensen zaten er eigenlijk aan boord van die boot die u ging redden? Daar zaten 16 man op. En je moet je, moet je voorstellen dat zijn 16 man die wel uh, het gewend zijn... om met zulke schepen te varen. Want dat zijn allemaal geoefende mensen de En die hadden de het gegeven, die hadden hulp gevraagd... maar paste die wel aan boord van jullie schip? Ja, als, als het moet, dan kunnen er op onze reddingboot 120 man uh, staan. Dat dus 16 man, dat, dat, uh, dat moet helemaal geen punt wezen. Maar wij zetten door en toen hoorde ik ook dat Bert de Boer zich later inmeldde en achter ons aankwam. Nou moet je je voorstellen, dus, dus het, het weer was zo slecht, we hebben geen boeien meer gezien. En we komen bij voor Noordpool de zeil. nou we konden overal overheen. En we komen bij dat schip. Nou, het, het was, ja, ik heb het zo nooit gezien. Ik heb, uh, je moet je voorstellen, onder die platbodems, daar kon je gewoon één derde gewoon onderdoor zien. Zo ver kwamen ze uit zee weg. Dus we zijn een keer eronder gekropen. Hebben geprobeerd de tros erover uh, te krijgen, maar tegen de wind en het lukte gewoon niet. Toen zijn we erboven gegaan. En dat is gevaarlijker, want dan zit je eigenlijk boven wens. Als er dan wat met jezelf gebeurt, dan word je bovenop dat schip gekletterd. Dus dat uh, hield wel een bepaald risico in. Alleen zo was voor ons uh, het beste om de tros over te krijgen. Nou, we hebben die tros overgekregen. En uh, vastgemaakt, toen zijn we boven zijn anker gegaan. Maar dat, daar zijn we zo mee aan, aan, aan het donderen geweest. Hij kon het anker er niet uitkrijgen. En, en we zakten steeds verder naar de dijk. Ik zei, uh, kappen dat anker. Dus dat heeft hij... Uh, Doorgeslepen. Ondertussen had ik Bert gevraagd. Hè. Bert was de voor Lauwens ook met Anne Jacob. Een veel kleiner reddingboten als wij. Die van ons is 19 meter. Die van Bert is 10. 10. Dus uh, de verhoudingen daarin kun je duidelijk zien. Dat was voor de jongens natuurlijk veel, uh, ja, veel gewaagder dan voor ons. Maar ik had Bert gevraagd. Die zit zelf bij de betoning van zoek even de ton op die hier voor ons ligt. Dat we, die straks, dat we daar niet overheen vliegen. En dat had hij gedaan. Ze hebben het anker gekapt. Nou, tot daar en toe zijn wij heel langzaam uh, richting uh, Lauwersoog gegaan. Alleen, dan wil je niet geloven, dat daar verderop lag nog een. En die deed hetzelfde verzoek. Hij zei, we gaan ook aan het krabben en dit komt niet goed. En toen is uh, Bert de Boer, en dat hoor je nou, hoe dat verder ging. Ja, Bert de Boer, hoe ging het verder? Ja, wij, uh, wij waren dus van plan om uh, gert Jant te begeleiden richting uh, Lauwersoog. Uh, totdat de najaarden begon te roepen van... Uh, Bert, kan jij ons helpen, want... Uh, wij hebben twee ankers uitstaan. In, uh, we redden het niet. Dus toen, uh, dat heb ik dus gemeld bij Gert-Jan. En wij zijn naar, uh, naar de Neade gegaan. Uh, we hebben het tras overgegooid. Nou, er zit uh, 100 meter sleeptras erop. Die hadden we er ook helemaal voor liggen. Dat schip dat ging zo verschrikkelijk keer, Er stampen in te doen op de, op de zee. Maar we hebben het toch uh, voor elkaar gekregen. Dat ze beide ankers uh, binnen konden halen. Uh, dat viel natuurlijk niet mee, daar zijn we bijna een uur mee bezig geweest. Het enige wat wij toen nog konden, uh, was uh, de boot met de kop op de zee houden. Wat overigens niet meeviel, want als er een dikke breker op zijn kop rammelde... Zeg maar, dan werden wij een heel eind achteruit gesleurd. En nou, dan hadden we goed wel spul weer op de rit en dan uh, ging dat zo door. Dus ik had al snel in de gaten van, uh, dit gaan wij niet, uh, niet redden. Dus ik heb uh, uh, Eemshaven laten alarmeren. Nou, die is dus ook gekomen. Ja, die moest natuurlijk in hetzelfde weer ook tegen de zee in uh, uh, bij ons komen. Daar hebben ze twee uur over gedaan. En als je daar dan twee uur ligt te wachten uh, met zo'n boot achter je... je ziet niks, je ziet helemaal niks. Je ziet alleen op het radar zie je de, de contouren van de dijk. En dat is het enigste op dat moment navigatiemiddel uh, wat je hebt. Is het goed afgelopen? <coughs> Het is perfect afgelopen wij, uh, de reddingboot van Eemshaven is gekomen. Die heeft uh, de na van ons uh, overgenomen. Nou, toen wij net los waren, toen diende nummer drie zich aan. De overwinning, die lag uh, bij de Koog, lag aan elf trossen. Het water was zo hoog dat al die trossen raakten van de palen af. Dus die was op drift. En uh, nou, die lag uh, bij, uh, bijna bij de Groninger Dijk. Dus wij zijn eigenlijk met... De meest grote spoed die we maar konden lopen zeg maar, in dat slechte weer, zijn wij weer richting Lauwe gegaan. En daar kwamen we dus op een gegeven moment uh, kwamen we die boten tegen. We hebben een sleepverbinding gemaakt, die uh, in eerste instantie knapte. Toen lagen we inmiddels. Uh, gelukkig was er zoveel water, we lagen inmiddels boven de kwelders. We hebben we opnieuw een poging gedaan om een sleepverbinding te maken. Dat is gelukt. En uh, we hebben die mensen naar, uh, naar Lauwe Zo gesleept. Nou, daar zijn we etelijke uren mee bezig geweest. En toen wij dus de haven van Lauwers ogen indraaiden... Ik heb de hele tijd, want het werd inmiddels ook weer wat licht... Ik zag drie man aan dek. En uh, toen wij de haven van Lauwers ogen indraaiden... en we waren veilig tussen de pieren... Toen kwamen we er nog een stuk of twaalf boven, uh, boven met het luik... In de, met de armen omhoog te jubelen van... Gelukkig, we hebben het gered. En die waren een beetje misselijk inmiddels, denk ik. Nou, ik denk niet dat het daar <laughs> erg prettig geroken heeft, daar beneden. Nee, <laughs> dit, is, uh, dit is jullie stormverhaal van uh, 1 november 2006. Laten we eens luisteren naar uh, het geluid van de zee, ook als er uh, geen storm is. Oké. Okay. Ja, Gertjan Klontje en Bert de Boer van de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij. Dit zijn geluiden van het Diepzee. Als het goed gaat, komen jullie daar nooit. Nou, dat is de hoop van nu. <lacht> nee. Dan nee, komen we bij dan, de Walvis terecht. <lacht> dan <is het> helemaal <lacht> maar ze zijn liefst. geen duikers. Nee, jullie zijn wel natuurlijk... Ja, ik probeer een voorstelling voor jullie te maken. Jullie zitten in Groningen, roken jullie zware cheque bijvoorbeeld? Ook niet. Ik wel. Ja? <lacht> en, maar is dat ook een beetje de sfeer die ik, die ik denk dat er is bij zo'n reddingsmaatschappij? Van, van ruwe bonken? Nee, nee, nee. nee. nee. Jullie nee, hebben ook wel dat, dat hebben dat ook is... een vrouwelijke kant die jullie best durven laten zien. Ja, ja absoluut. Ja hoor, zeker. Het bestuur wil iets zeggen. Mag ik even nu aandacht? Water, vrienden van de radio. Water is een van de merkwaardigste vloerstoffen op deze planeet. Wist u bijvoorbeeld dat wij mensen voor 65% uit dit kostelijk vocht bestaan. Jonge vrouwen zelfs voor 68%. Ik zou daar uren over kunnen vertellen, vrienden van de radio. Maar omdat ik een bestuurslid ben van een instituut dat bol staat van geluid... wil ik u laten kennismaken met de stem van water. En daartoe verplaats ik mij thans naar de natte ruimte... Hier in onze bestuurskamer, waar op mijn aandringen onlangs een prachtig antiek Romeins lichtbad is geïnstalleerd. Zodat ik, wij, ons de langdurige en verhitte vergaderingen terdege kunnen verfrissen. Ook in hygiënisch opzicht. En nu het mysterie. Elke keer als ik hier uit het bad klim en mij weer in het driedelig hijs... weer klinkt het gorgelende lied van het badwater. Elke keer klinkt dat lied weer anders. En ik kan het bewijzen omdat ik in bad nog wel eens een memootje opneem. Eergisteren klonk het zo. Niks mis mee, maar gisteren klonk het zo. En moet u nu vanochtend horen. Dertoe... Hoe bedoel je dat ik hier elke dag in bad ga? Gaat hier om serieus onderzoek, ja? Ach, weet je wat? Stik maar in dat geluid. <totstuk> Ja, de vreemde dingen die gebeuren binnen dit instituut. Een instituut dat zich verdiept in gekke geluiden en mooie verhalen. Een zeeverhaal uit 1959 bijvoorbeeld over acht mannen, helden... die in hevige storm de zee opgingen om een schip in nood bij te staan. De Dubliners schreven er een lied over. Remember December 59. Howlin' wind and the driving rain Remember the gallant men who drowned on the lifeboat Mona was her name Remember December 59 The howlin' wind and the driving rain The man who leave the land behind. And the man who never see land again. We waren nooit bang dat ze het niet aankom. Andrefe dan. Haven die feat aan. Het was niet de fout van de boot. Het was de boot niet. Het was een menselijke fout van welke aard dan ook. December 1959. Een woeste zee aan de oostkust van Schotland. Acht mannen uit het gehucht Broughty Ferry rukken uit met de reddingsboot Mona. Er is een lichtschip in nood. Een drijvende vuurtoren. Aan boord van de Mona zijn acht mannen, waaronder vader en zoon Grieve. Het is een van de ergste stormen van de vorige eeuw en ze verdrinken allemaal. Jacqueline Maris sprak met nabestaanden in Brody Ferry. Maureen, de dochter van stuurman John Grieve. En Katie, de verloofde van de jonge Robbie Grieve. Over hun herinneringen aan die fatale nacht. En verwerkte dat samen met Jutor Swarason en Jimmy Comerford tot een radiodrama Remember December. Mijn herinnering als kind is mijn moeder de hele nacht op, luisterend naar de scheepsradio. Um, she would listen to dad communicate with, um, ze luisterde naar papa, pratend met de kustwacht. Goed, ze ontvangen jullie prima, Mona. Mona, let op. Om de vierhonderd uur ziet de noordstraat twee uurpeilen af. Hou je ogen op, Johnny. It's difficult to put into words, you know how. Het is moeilijk om woorden te brengen, but um, it's it's hard to speak because it's the first time I've spoken about it. Okay, the memories are as clear. had Een polo voor hem. Die had hij aan. Hij was een cyclist, and I'd knitted him as the een neck, and he had that on that night. Hij was maar acht groen met zwarte strepen. Hij droeg hem de nacht van het ongeluk, of de accident. Alleen the jacket that I bought him for his birthday, yeah, the brought up. was days leer. De leren jas die ik voor zijn verjaardag had gekocht, die brachten ze me dagen later. Hij druppelde. Het is een en ze lieten hem in de gang liggen. Zee, oh, zeewater. Van je veel, ik still feel about hem, um, still feel very much for him. Ik voel nog steeds heel veel voor hem. Ook al heb ik nu mijn man en mijn kinderen. I used to have, you know, butterflies in the stomach. Ik had vlinders in mijn buik. It was beautiful. Oh. Dat heb ik met Graham nooit gehad. And it was a marvelous summer by that 59, That was a beautiful summer. Was 59 was een geweldige zomer geweest was Mooi was hij Gebronst Zijn gezicht bespikkeld met zand Ik zag hem toen voor het eerst a... Hij zag er niet uit als een lijk Mooi was hij En zijn ogen gesloten Horen jullie mij over? Zijn mama had hem in huis in huis Hem en zijn vader It's just, you know, it's just so so unreal, you know, Zo so onleeselijk. Just lying there just hobby slapend. Just asleep, you know, just. And his eyes, haar ah, prachtige lange wimpers. Lovely long eyelashes for mine. Lange wimpers. <laughs> Five. Appel joh. Als je thuis komt, staat er een neut klaar. Mona, Mona, geef ben huidige positie, joh. Kunnen jullie ons niet horen? Py! Zo feel het was just such a waste of eet, Soms denk ik wat een verspilling dat hij moest uitrukken en zijn leven verloor. Ik voelde het zo'n waste You know, him having to go en zijn leven lose Ik life. hem blamed him zijn leven his life. We spaarden allebei om te kunnen trouwen. We hadden een verlovingsfeest gehad. Cadeautjes en van die dingen. Ik heb ze nog steeds op zworen. Ik heb ze nog steeds. Ik couldn't ze niet. Ik heb ze nog steeds in de Attic. Ik denk think dat knows that they is, maar ik heb ze nog steeds. Theelepeltjes in hun kussen slopen. Ik kon ze gewoon niet teruggeven. Ik kon ze niet teruggeven. Nee. Johnny. In godsnaam, John. Als jullie me horen, vuur een pijl af. Remember December was dat een, een radiodrama over de nabestaanden in Brotty Ferry, een Schotsdorp. De nabestaanden van de opvarende van de reddingsboot Mona, Bert de Boer en Gertjan Klontje... van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij van Schiermonnikoog en Lauwersoog. Klinkt dat eigenlijk zo, een zinkende boot, dat jullie weten? Nou, ik, uh, ik ben wel eens een keer omgegaan met de boot, maar ik... Uh ik lijkt mij heel vreemd, maar dan moet je er zelf in zitten. Dat hoop ik nooit mee te maken. Ik zou het je niet kunnen vertellen, want ik heb het er nooit meegemaakt. Wat vinden jullie vrouwen eigenlijk van jullie beroep? Spannend. Uh, ze staan er wel, tenminste die van mij die staat er uh, voor de 100% achter. Uh, als dat niet zo is, dan uh, kan je wel stoppen. Dat was toen in, uh, in 2006 ook zo. Ze, heeft, uh, ze is één keer beneden geweest om uh, even op de scanner te luisteren. Ze hoorde mijn stem en dacht, het is goed. En ze is weer gaan slapen. En zo moet het, denk ik. Oh, ze hebben wel zo'n ja. bakje. Ze zitten wel mee te luisteren met wat jullie uitspoken. Ja, niet altijd. Ik heb hem zelf wel altijd aan. Maar uh, als ik de deur uit ben, dan gaat hij uit. Of ze moet vermoeden dat er wat is, dan zet ze hem even aan. Maar uh, anders niet, gelukkig. Nee. Bert de Boer, wat is, wat is eigenlijk je verhouding tot de zee? Hoe, hoe zie je dat? Zie je dat als een gevaar of toch als iets moois? Uh, <coughs> ik zeg altijd, uh, de zee is mooi... Als je denkt dat je de zee kent, dan grijpt hij je. Zo denk ik daarover. Ik ben al uh, vanaf mijn dertiende van jaar ben ik al, uh, met zee en uh, de Waddenzee en dergelijke ben ik bezig. Ik heb altijd banen gehad. Ik werk dan bij Rijkswaterstaat. Ik, heb, uh, ik ben eerst vuurtorenwachter geweest. Ik ben in, uh, tegen de negentiger jaren ben ik in de betonning terechtgekomen. Ik ben altijd met water ben ik in de weer. En, uh, ik vind het prachtig. Maar zie je de zee elke dag? Uh, praktisch wel. Het is zelfs zo sterk dat als ik uh, op vakantie ga... dan rijd ik even via de dijk. Maar dan moet ik het zeetje even zien. En als wij terugkomen uit Tsjechië... dan rijd ik weer via de dijk. Want ik moet weer even de Waddenzee zien en ruiken. Ja, maar in Tsjechië heb je ook nog net geen zee. Dus dat zal dan misschien als je erg van zee haalt... niet de ideale vakantiebestemming. Nee, maar gezin wel ook wat, hè? Ja, ik snap het. Gert-Jan, ben je wel eens in gevaar geweest? Ja, ik ben wel eens in gevaar geweest... We zijn in uh, 82, uh, hadden we een flat, zijn we naar, uh, met een oefening bezig geweest. Het was de dag ervoor uh, een dikke acht noordwest geweest. En toen hebben uh, we die zaterdagmorgen, zijn we met een oefening om 10 uur bij de Stijgerweg gegaan. En uh, voor het strandhotel zijn we naar buiten gegaan. En dat was eigenlijk helemaal niet dat het uh, in die... Uh, dat we zeiden van uh, het, het gaat mis, alleen toen kwamen we op de buitengronden. Ja, en, en het c gaf ons eigenlijk helemaal niet het gevoel van uh, wat we doen, dat is onverantwoordelijk. Alleen, toen zijn we naar uh, richting de West gegaan, naar het gaat toe. En dan zie je gewoon wat Bert net ook zegt, de onberekenbaarheid van de C. Dat gebeurde gewoon in een paar seconden stond er in één keer een muur van water naast ons. Ja, we konden de Noordse zo meer in opdraaien. Daar bedoel ik mee dat je met de kop in zee komt. En hij pakte ons op een zij. Hij nam ons een uh, aardig stukje mee. En toen uh, draaide die om. Alleen ja, toen hadden we nog boten die niet uh, zelfrichtend waren. Dus je kan je voorstellen, het geluk wat we toen hadden... dat was dat we ongeveer een half jaar in overlevingspakken zaten. Hadden we die niet gehad... Ja, dan hadden we het geen van allen overleven. Maar water je, lag die... daar, je lag daar in het water. En, en ze zeggen ja. altijd dan, dan dat het leven als een film aan je voorbij trekt. Was dat ook zo? Of was dat moment ja, nog niet daar... dat is wel zo. Ik bedoel, op, op dat moment zie je de wereld echt voor de doedelzak aan. maar het gekke is, uh, uh, dat is even bij je. En dan komt ook de drang om weer te vechten. Want dan voel je gewoon van, uh, ja, als ik niks doe... En je hebt uh, in die pakken die we toen hadden en die we nu hebben, daar blijf je toch warm in. En uh, je moet het gewoon even de film weer uh, voor je krijgen. Dus we, ik, kwam, ik was de enige die van de boot afgeslagen was. Ik, ik kreeg uh, gelukkig de boot weer te pakken. En toen ik de boot beet had, toen kwamen er ook twee man onder de flat vandaan. Alleen toen konden wij niet zien aan de andere kant. Dus wij misten drie jongens. En de schipper de toen, toen uh, Keubi al, die wou toen onder het schip. Toen dus zei ik, jongen, blijf je nou. Want als er straks een breker komt en je doet dit... dan zijn we jou straks ook nog kwijt. En een, jong, een van de jongens die had het, uh, het overlevingspak niet helemaal stijf dicht. Die had water binnengekregen, die werd wat koud. En uh, die hebben we toen boven op die flat gewerkt. En die kon naar de andere kant zien. En daar zagen we toen uh, de drie andere jongens. Dus toen waren we weer met z'n zessen. En wie heeft en jullie toen... uiteindelijk uit het water gevist? Nou, dat, zag je, dat was de, eigenlijk de eerste uh, keer dat wij met een helikopter in, in aanmerking kwamen. Daar hadden we nooit mee geoefend. En uh, het, uh, dus die heli die, die werd gewaarschuwd, maar ook de gebroelde sleutel van zoog. Is dat, is dat een onderweg. nederlaag voor iemand van de reddingsmaatschappij om door een helikopter uit het water gevist te moeten worden? Want je wordt toch liever door een boot opgehaald, neem ik aan. Nee, wij zijn, uh, uh, wij zijn een SAR-unit. En dat moest toen nog groeien. Maar als je dan ziet dat het op, op, op... Er is maar één manier. En dat is altijd, zeg ik, het gaat om mensenlevens. Je doet het met elkaar. Kijk, als, je, als wij met een helikopterbemanning uh, praten... dan zeggen ze altijd, uh, wij gaan er wel heen, wij doen dat. Maar wij zijn ook hartstikke blij dat jullie er zijn. Want met zo'n kist, er hoeft maar heel even wat te gebeuren. En wij liggen ook in zee. Dus als je er dan vanuit gaat, uh, laat de reddingboot maar liggen. En wij doen het wel... Dat is de verkeerde suggestie. Dus hun zeggen altijd: wij met elkaar moet je er wat van maken. Ja, en en ik denk het, dat. Je hebt het overleefd, dat is duidelijk, want je zit hier in de uitzending. En we zijn er zo blij mee dat we even gaan luisteren naar de wonderlijke zang van de Bulterig, uh, Walvis. Wat vind je daarvan? Nou, dat, uh, we horen het. Ja, de wonderlijke zang van de bulturg uh, Balvis wilde ik jullie niet besparen. Bert de Boer en Gertjan Klontje, uh, hoe lang blijven jullie dit werk nog doen? Dat het goed dus mag ik het uh, nog vijf jaar doen. En volgens mij gaat Jan jij nog ietsje langer, hè? Ja, wat ik is, ben beroepsmatig wat is de... bij de KNRM verbonden, dus als beroepschipper En dan zitten we tot 62 aan boord. Ja, en wat we dan gaan doen, dat... Uh, wat is de kick van het werk? We wat is het mooiste moment? Ja, mensen mensen redden, dat is toch... Uh, als je echt mensen in, in, in nood ziet... Doodsangst. ...die je eruit haalt, dat is, uh, daar doe je het voor, hè? De dankbaarheid die je dan krijgt van mensen, dat is uh, onbeschrijfbaar. Als ik nou uh, bijvoorbeeld uh, de overwinning tegenkom... die wij in 2006 hebben, uh, hebben gered... dat die man, die staat al van ver te zwaaien... en als ik, die vaart altijd met andere gasten. Als ik dan zie dat altijd die gasten ook heel erg enthousiast staan te zwaaien... dan vrees ik dat hij het verhaal reeds verteld heeft en wie ik ben. Dromen jullie ook over de zee? Nee, nee. Wel over zee met men, hè, maar niet over... Uh... <laughs> ja. Kees Keeman die was uh, zeeschilder en woonde in Beverwijk. Hij schilderde het liefst uh, woeste zeelandschappen... en als het even kon zonder schepen of menselijke aanwezigheid. Maar als hij er dan toch een schip in moest schilderen... dan werd het altijd wel een schip in nood. En zijn uh, zeeën die stromen zo van het canvas de kijker tegemoet. Hij is overleden in uh, 1997. Was een keer, ik had een keer een kunstmarkt en uh, er staan zo'n half collega's om me heen natuurlijk. En een uh, half mensen, ik we kijken. En op een gegeven moment, ja hoor, er komt een man lopen en een vrouw. En ik kijk zo meteen in. En ik kijk naar rechts, naar aan de kant van het eind van de kraam. Rechts, een groot schilderij. En dan had het donkere, blauwe zee met een dreigende lucht. Uh, boeh, heel donker, stormig weer. Met een grote steen, een rots. Er zat roos van heel grote hogersteen. En hij zei, was er bij de rots gekuild. En toen brak en die zei dan, En die man schrok zo verschrikkelijk. Die rent weg. Maar dan komt weer kom terug. Hij kijkt niet naar de schilderij. Hij kijkt naar mij. Hij zet ook al schilderij. Ik zei, nou ja, we maken naar prijsje af, prijsje is weer jaar geleden. En uh, op een gegeven moment... hij kijkt niet naar dat schilderij... Want ik ben er bijna verzopen in Bretagne. Dat schilderij. Je hebt hetzelfde plekje geschilderd waar ik bijna verzopen ben. En ik vind het verschrikkelijk dat ik het weer zie tegenkom. Het achtervolg me. Maar ik vind het zo mooi. Ik koop het. Pak hem maar in. Nou, pak hem maar in. Een schilderij is anderhalf meter hoog. Dus ik, ik heb er niet bij me. Praal kranten. Dus kranten ermee. Pakbond. En de man. En zijn vrouw. Heen, en zo over. Ja, Jaap. Jaap. Dan ben je bijna wat dronken, keel. Nou, ik ben zo gelukkig dat ik nou mijn danskist bij me heb. Hahaha. <lacht> oh, man, man. Ze noemt dus gedraaid zijn danskist. Nou, voor elkaar. Waren. Je zuil toekent met roze varen. Bij hij die dat wordt uitgezet. De kapitein ligt in zijn bedje. En sprak met vlogstijl op de weg. Binky Gezongen door het shanty-kor Barend Vox van de brandweer Rotterdam Rijnmond. Aan de telefoon nog Rotterdammer Adrie Braber. Goedenavond. Goedenavond uh, met Braber. Ja, u wilt een oproep doen, maar daarvoor moet u eerst even een verhaal vertellen natuurlijk. Ja, natuurlijk. We gaan terug naar 1959. U was matroos. Ik Aan was matroos een... op uh, de Shell-tanker Cabilia. Ja. Dat was een 18.000-tonner. En wij waren... Uh... ...op de uitreis van Rotterdam naar Curaçao. En ja, de, op, op het schip was het dus de gewoonte dat, dat de 4-8-wacht... ...die deed porren, dus wekken. He, dus, die deed de civiele dienst wekken. En die jongens die moesten dus gewoon beginnen. En op die morgen werd uh, ja, het voor mij onbekende man gevonden. Althans was wel een medevarende mede, uh, van het schip. Maar wij waren natuurlijk nog maar, ja, ik denk vier dagen aan boord met ze allen. Dus dan ken je elkaar nog niet zo. En die, die werd geport, maar die werd niet wakker? Die werd niet wakker, ja. Die, die lag. Uh, die had het die, Hij was waarschijnlijk al de hele tijd uh, dood. Want hij was al uit half uit zijn kooi gegaan. Hij was totaal al verstijfd. Dus dat was waarschijnlijk al heel vroeg in de avond gebeurd. Want die, die werd om zes uur werd die geport. Ja, en de 48-wacht vond ze. Of die vond hem dan. Ja, en dan begint het circus te draaien natuurlijk. Ja, want dan zit je dus met een, een dode aan boord. Ja. Wat gebeurt er dan mee? Nou, die man die wordt, uh, ja, eigenlijk net als op de wal gewoon, die wordt, het, uh, die wordt gewoon opgebaard. En uh, dan wordt hij net als vroeger uh, in de oudheid, hij wordt dan uh, in de linnen genaaid. Althans, wat, alles wat voorhanden is. Maar bij ons op, op zo'n tanker, daar heb je van die kokers waar, uh, waarheen ons lucht wordt. Die hangen ze aan dek en die hangen dan zo in de tanks. En dan kan daar frisse lucht die tanks in mee. Die worden de, de giftige dampen worden uit het schip geblazen. En zo'n ding kwam dus heel goed verpas. Dus die hebben we gewoon... Ik moest de bootsman helpen. Ik, God, ik was geloof ik 19 jaar. Ik moest de bootsman helpen. Die man moet ook een bepaalde tijd gewoon blijven staan. Dus ik moest de boodsman daarmee helpen. Met het voorbereiden van het zeemansgraf... Nou ja, met het, ja hij, krijg, hij wordt wel ingenaaid. Ik bedoel, het is niet zo dat hij zo van 1, 2, 3 in godsnaam ga maar vliegen. Zo gaat het niet natuurlijk. Hij, hij, krijg, hij wordt netjes ingeverpakt, laat het maar zo zeggen. Waar wordt hij in verpakt? In linnen. Althans, bij ons aan boord. Wat ik net vertelde over die koker, die zijn van linnen. En daar wordt hij ingedaan. Daar, daar hebben wij hem ingedaan. Dus aan de ene kant dichtgenaaid die koker en dan past hij precies in. En dan aan de bovenkant dicht. En dan gaat er een ginder... Een heleboel, ja, laat ik het maar oneerbiedig zeggen, oud ijzer uit de machinekamer in. Om dat geheel natuurlijk wat gewicht te geven. Zodat het zinkt? Dat het zinkt, ja, want anders dan blijft het uiteraard drijven. En dan, nou, dan. Als de, ik meen ook dat hij ook. Ik meen dat hij aan, aan boord maar drie dagen bleef staan, dat ik me goed herinner. En dan is er een hele ceremonie aan dek. Dan staan de officiers dan aangetreden en uh, de, de, de, de dekdienst. Ik werkte gelukkig bij de dekdienst. Ik heb een heerlijke tijd gehad op de Nederlandse Koopverdij. Dan staat de dekdienst staat aangetreden en wij hebben hem naar buiten gedragen met z'n zes. Gewoon, nee, dat is gewoon op de wal gebeurd. Precies op dezelfde manier. Hij wordt gewoon uh, naar buiten gedragen. En dan wordt hij op een baar gelegd. En, dan, en dan zo'n dienst, wat, wat, wat, wie zegt er dan wat? Een, dus, uh, wat... Die dienst die houdt de kapitein. De kapitein houdt de dienst. En zegt hij dan iets moois en plechtigs? Ja, iets, dat komt uit een boekje. Als ik zo gekeken heb, God, man, ik was, was 19 jaar dan... Ja, het is ook een tijdje terug natuurlijk. Een beetje let je daar niet zo meer op. Maar in ieder geval, die man die leest het uit het boekje voor. Dat is allemaal, net als op de begrafenis aan de wal, dat er zullen allemaal wat standaard dingen voor zijn vermoedelijk. Maar die leest dan een stukje voor dat het een beste vent geweest was, ondanks dat hij vier dagen aan boord was. En, uh, nou, dan zet je dus de baar, die zet je aan één kant op het, uh, op het potweksel... Het potweksel is de reling, ja, dat zulke dingen dat heet er nou helemaal aan boord zo. Aan de ene kant op het potweksel. En de andere kant, die staat dan op een schraag. En als, fijn, als de kapitein klaar is met zijn verhaaltje. En dan het mooie daarbij, het mooie, het leuke daarbij was. Zo'n boot, die gaat stilleggen. De machine wordt stilgezet en die wordt stil, die, de vaart raakt eruit. En dan gaat hij op het zeetje liggen, dan gaat die aan, dus dwars op de zee liggen. Dus op een gegeven moment sla, slaat er een zee aan dek, aan de ene kant. En die boot haalt het natuurlijk over. En die, die zee die komt naar de andere kant toe. En toen stonden de heren officieren tot aan hun knieën in het water. Alleen wij matrozen hadden onze laarzen gewoon aangetrokken. En dat was eigenlijk bij het droevoe moment, want dat was het hilarische op dat moment. Voor ons tenminste hadden wij het meeste lol. In. Maar op enig moment is dus de kapitein klaar. En dan zegt hij tegen de bootsman, bootsman doe je werk. En dan... Uh... Wordt en dan gaan de twee matrozen... en gingen de twee matrozen... die, gaan, die pakken de baar vast aan één kant. En dan zegt, die, een, dan zegt de boodman... 1, 2, 3 in godsnaam. En dan lig je dat ding op. De baar aan één kant op. Op die baar ligt overigens nog een Nederlandse vlag. Die zit aan één kant vastgebonden aan de voorkant. En als je hem dan optilt... dan schuift hij daar zo van onder die Nederlandse vlag vandaan. En dan schuift hij het water in. En dan heeft hij een zeemanschraf gehad. Dan is hij om zo te zeggen om een scheepvaartrand te blijven. Dan is hij over de muren gegaan. Is dat, uh, wanneer zijn ze daar echt mee opgehouden? Want dat gebeurt nu niet meer, toch? Zeemansgraven. Nee, nee ik, ik, ik heb het... Nou, ik wil eerlijk moet zeggen, ik heb het helemaal vreemd gevonden. Omdat ik nog vrij jong was, dat die jongen over de muur ging. Dat... Uh... Ik heb geen idee wanneer mijn dame opgaat. Maar, maar ik heb het idee dat deze foto's. En waarschijnlijk een van de laatste foto's zijn. En misschien wel de bekendste foto's. Waar dus, Want je, en, hebt er, je hebt er foto's van. Wat is Ik er heb op? Een, serie, een serie van vijf foto's ervan. En nu Ik de heb op, er één aan jullie toegemaild. Maar ik heb er nog vier. We, we, ja, ik, kijk, die jongen had volgens mij gerust. aan boord in de diefvriezerkunt. Maar ik heb het vermoeden. Ik weet niet of ik dat voor de radio uit mag spreken. Ik heb het vermoeden dat die kapitein. Een, Eigenlijk een begrafenis op zee mee wilde maken. Die Want dacht toen wij op gewoon spannend. aankwamen, ja. toen kwamen de mensen aan boord, die kwamen het, wat, wij, wat er tegen ons gezegd te werd, die kwamen het lijk ophalen. Dus het was het, uiteraard staat er in het logboek, maar al die dingen ja, kunnen je die... natuurlijk in het logboek gewoon nazoeken... En die lag gewoon in zee. Maar wat is de oproep? Want je, want je had contact met ons opgenomen van goh ik wil een oproep nou, de oproep is eigenlijk, ik zou deze foto zou ik graag aan de eventuele nabestaanden willen overdragen. Want ik heb ze nou zo'n uh, vanaf 59 tot, uh, tot, negen, tot 2011 heb ik ze bewaard. En waarom weet ik ook niet. Maar ze zijn altijd heel netjes altijd in een laadje gelegen. Ik zou ze graag aan de nabestaanden overleveren. Maar ja, hoe vind je die nabestaanden? Ja, met, misschien met, dit was dus het eerste begin, misschien met een oproep... En in, de, in deze, misschien luistert het wel iemand. Na de hand heb ik dus van iemand een, een saintje gekregen. Hij zei: Je moet gewoon Shell-tankers melden en dan zoeken ze in de logboeken. En misschien kunnen die het wel vinden wie dat was. En ja, dat is van achter bekeken ook misschien wel een mogelijkheid. Ja, misschien is het ook een idee. Maar misschien luistert er iemand die een nabestaande is van een overleden. Uh, iemand aan boord van het schip Kabilia in ja. 1959. Was ja. dus achter, ik heb even vanmorgen nog mijn monsterboekje na zitten kijken. Een monsterboekje dat is een soort pasje. Toen de tijd om, dan mocht je werken op de koopverdij. Uh, ja, dit is dus 58. Het is 58 of 59 even. Maar voor mijn gevoel was het 59. Goed, het is helder. Rotterdammer Adrie Braber, hartelijk dank. Hey, bedankt voor het draaien van het, het liedje van Ons hoor. Ja, graag gedaan. Bekend over het water de hele wereld, wereld geelt, in de En spiegelt zich de eerste zon.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 Het water jankt met tranen striemend uit het westen. Het water beukt, een land verschant zich in zijn vesten. Het water brult maar het mag nooit meer binnen. Het water vecht, maar het mag nooit meer winnen. We vechten, helhelzen, je vijand is je vriend, hij kan zo Onschuldig zijn en soms zo niet soms zins Ja, bevechten en omhelzen, je vijand is je vriend. Hij kan zo lief, onschuldig zijn en soms, zo niet, soms. Hij vergt, maar hij mag nooit meer winnen. Ja, en voor meer verhalen over de reddingsbrigade... het boek te lezen van Mariette Middelbeek. Redders langs de kust. En daarin staan allemaal verhalen over de reddingsbrigade. En uh, wie iets weet over die uh, foto's over dat zeemansgraf... kijk op onze website vpro.nl slash itzerda. Dank jullie allemaal wel voor het luisteren. Volgende week is er weer een uh, itzerda en dan gaat het over gekte. Weet u daar iets over? Heeft u er iets over te vertellen? Dan Vaar. kunt u ons mailen. Misschien bent u zelf wel gek. Volle zeilen vooruit.